11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Prins Frizo wordt vrijdag begraven. Dat gebeurt in besloten kring in Lage Vuurse in de gemeente Baarn. Na een dienst in de Stulpkerk wordt de prins begraven op de daarbij gelegen begraafplaats. De dienst wordt geleid door dominee Karel ter Linde. Niemand van het kabinet, ook premier Rutte niet, zal vrijdag aanwezig zijn bij de begrafenis. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gezegd. De koninklijke familie nodigt een beperkt aantal mensen uit voor de uitvaart. Wie op die lijst staan, wordt niet bekendgemaakt.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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit Erik Kortom. Na uitgebreid onderzoek bij ratten lijkt nu definitief aangetoond... dat de bijna doodervaring een puur fysiologische oorzaak heeft. De hersenen flakkeren bij een lange hartstilstand nog één keer wild op... en veroorzaken vervolgens beelden van tunnels met wit licht en andere verschijningen. Ik heb altijd al geweten dat mijn hiernaam als stiekem tussen mijn oren zat. Zo, een hele goede avond en welkom bij het oog. Het is mijn allereerste, dus ik zal proberen u met lichte klammerhandjes zo goed mogelijk langs onze onderwerpen te leiden. Lichte klammerhandjes zou je namelijk ook kunnen krijgen van de cijfers die morgen door het CBS en het CPB gepresenteerd gaan worden, want wij doen het economisch namelijk nog steeds helemaal niet goed. Ik vraag hoogleraar monetaire economie Ivo Arnold hoe dat kan. En dan Asterix en Obelix krijgen een nieuw leven in een nieuw album. Maar kan dat eigenlijk wel als de originele oervaders van, van Asterix en Obelix er al lang niet meer zijn? En in de zomer. Zomerserie economische lichtpuntjes. Een verslag over hippe hoofddoekjes in Indonesië. Mocht u overigens willen reageren op deze uitzending... dan kan dat natuurlijk via uh, Twitter. Wij zijn te volgen via het oog op morgen. En berichten kun je sturen via het hekje oog op morgen. Dinsdag 13 augustus. Een dag na het overlijden van prins Frizo is duidelijk... dat hij vrijdag zal worden begraven naast de Stulpkerk. Een besloten bijeenkomst in lage vuurze, gemeentebaren. En na afloop daar wordt de prins begraven op de begraafplaats daar in de buurt. Dus niet in de grafkelder van de Oranjes in Delft... maar juist in de omgeving waar hij opgroeide in de buurt van Kasteel Draakstein. Het geweld van Beatrix vind een heel goed besluit. He, ze komt hier te wonen, ze kan er dagelijks heen... en dan voelt ze toch dat de zoon vlakbij er is. Tienduizenden mensen betuigen vandaag hun steun in condolence-registers. en dat gebeurt niet alleen op het internet, maar ook in gemeentehuizen. Ik vind in elk geval dat we als gemeente de gelegenheid willen geven om, uh, om hier hun medeleven te betuigen aan de familie. Ook verenigingen waar Friesel aan verbonden was, staan stil bij zijn overlijden, zoals onder andere de Delse studentencor. Hij was lid van onze vereniging, daar zijn we heel trots op en we willen daarom uh, de koninklijke familie heel veel sterkte wensen bij het dragen van dit verlies. Ander nieuws dan. Het aantal knokpartijen in het amateurvoetbal is gehalveerd. Sinds de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in december gaat het er veel rustiger aan toe op de velden. Met nieuwe maatregelen zoals bijvoorbeeld een tijdstraf wil de KNVB het geweld nog verder terugdringen. De tijdstraf betekent een overtreding, gede kaart, 10 minuten aan de kant. Dus lik op stuk, niet doen, afkoelen. En zo is het. Best wel een goede regel vinden jonge spelers. Uh, ja, ik denk dat dat wel helpt, want uh, als je gewoon een keer een wedstrijd... als je dan eventjes niet, dan kan je eventjes afkoelen... en kijken wat je hebt gedaan dan. Ja, inderdaad, een moment voor reflectie. Uh, reflectie op de weg, dat zou ook mooi zijn, want ook op de weg kan het veel veiliger. Veel wegen waar je 80 km per uur mag rijden... hebben rijstroken die maar een halve meter, die een halve meter te smal zijn. Ik vind het vrij smal, inderdaad. 2,70 de... meter is het hier. Ja, ja, nou het kan wel, maar breder is mooier. Breder is altijd mooier. Mooier, veiliger en ook nog haalbaar, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. 40% van die wegen is voldoende ruimte om te verbreden. De andere wegen is dat niet zo. Maar we moeten ook niet verwachten dat dit overnacht gaat gebeuren. Als de wegen zullen worden verbreed, verwacht de stichting dat het aantal verkeersdoden sterk zal afnemen. Dan door naar Arnhem. Daar werden honderden, honderden mensen vannacht tegelijkertijd wakker. We lagen nog te slapen en inkens zaten we recht over Een zat, echt vrouw had haar gaskraan open laten staan. Met als gevolg een zware explosie in het flatgebouw waarin ze woonde. De vrouw kwam om het leven en 14 van de 138 appartementen in het gebouw zijn voorlopig onbewoonbaar. Alles ligt eruit. We hebben niks meer. En ook verderop hebben ze het gemerkt. Zo'n 100 meter afstand bij het naastgelegen tankstation uh, ligt nog zo'n groot stuk vervrongen staal. Het is één grote ravage. De verwoesting is enorm. Het zat er volgens de buren overigens al wel aan te komen... want het slachtoffer was een bekende bij hulpverleners... en zou hebben aangekondigd dat ze zelfmoord wilde plegen... door haar huis op te blazen. Die heeft deze uh, ontploffing op wat voor manier dan ook veroorzaakt. En moet je kijken met deze gevolgen. Dat kost pas geld, hè, in plaats van een beetje gezondheidszorg. De meeste bewoners mochten vanmiddag overigens weer gewoon naar huis. Dat was maar goed ook, want sommige mensen waren behoorlijk ongerust geworden. Ik eerst kattaai, want die zijn heel lang alleen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Door naar de kanten met Martijn Nijers. Als de belastingaftrek voor ZZP'ers in 2015 verdwijnt... dan komen duizenden kleine ondernemers in de bijstand terecht. dat meldt trouw naar onderzoek door FNV. Vakcentrale heeft 1400 zelfstandigen zonder personeel geïnterviewd. En 9% van hen denkt erover uh, om, mee te, om ermee te stoppen... als de belasting aftrekt wat daadwerkelijk wordt afgeschaft. Als de helft van die mensen ook echt stopt... dan kost het al gauw 32.000 keer een uitkering, schrijft Trouw. En dat is bij elkaar ruim een half miljard euro. Dat was vast niet de bedoeling, want het kabinet wil met de maatregel... juist een half miljard bezuinigen. Nederlanders kunnen binnenkort gemakkelijker hun levensverzekering vervroegd opnemen. Als mensen met het geld hun hypotheek aflossen... hoeven ze geen belasting te betalen over het gespaarde kapitaal... en het behaalde rendement. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het kabinet is volgens de krant druk bezig met die plannen... die bedoeld zijn om de economie aan te jagen. En de maatregel is ook goed voor de schatkist... want de hypotheekrenteaftrek daalt. En het is fijn voor de bank, want die heeft dan weer ruimte voor nieuwe kredieten. Syrische rebellen hebben een onwaarschijnlijke bron voor wapens gevonden. Soedan heeft Soedanese en Chinese wapens verkocht aan Qatar... en die heeft ze weer doorgesluist aan verzetsgroepen in Syrië. Het staat morgen in de Volkskrant en de verkopen zijn opmerkelijk... omdat er een wapenembargo geldt voor Soedan. En bovendien heeft Soedan nauwe banden met Iran. En dat land is een grote steunpilaar van de tegenstanders van de rebellen... het Syrische regime. Intelligente mensen zijn minder geneigd om te geloven. Dat beweren althans Amerikaanse psychologen... die tientallen studies hebben vergeleken. Uit de meeste van die studies blijkt dat zeer intelligente mensen niet geloven... omdat ze religie irrationeel vinden. De vereniging Gochem, met CH natuurlijk... die uh, hoogbegaafde christenen ondersteunt, gelooft de uitkomsten niet. De voorzitter zegt, ik coach veel hoogbegaafden. Mijn dochter is hoogbegaafd en ik ben het zelf ook. En mijn ervaring is dat hoogbegaafden vaak ook hoogreligieus zijn... en hoogsensitief. Ze weet dat dominees hoogbegaafden vaak vervelend vinden. Vooral omdat die zoveel vervelende vragen stellen. Dominees zeggen dan, doe niet zo moeilijk, neem het dan nou maar gewoon aan... en dat is niet slim, vindt de voorzitter. Zoals ze zegt, mijn zoon wil bij de kerk gehouden worden... maar kan er niet tegen als mensen niet eerlijk tegen hem zijn. Hij is namelijk ook hoogsensitief, dus ja, hij heeft dat natuurlijk meteen door. Een groot aantal historische Nederlandse merken komt misschien weer in Nederlandse handen. Zoals de gestamte muisjes van de ruiter, de hagelslag van Vens, Roos Visee en Brinta. Ik wist dat niet, maar die zijn nu nog onderdeel van ketchupmaker Heinz, En dat concern is van plan om de minder rendabele onderdelen eruit te vissen. Zoals de Nederlandse ontbijtproducten dus. De eigenaren zien geen brood in hagelslag en muisjes, zo schrijft de krant. Want die worden buiten Nederland weinig gegeten. En veel Nederlandse investeerders lijken wel interesse te hebben in de merken. Het leidt tot een mooie kop in de Telegraaf: Gestampte muisjes onder de hamer. Just, Deze Martijn, onderwerp dankjewel. morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Tim zit hier te genieten en zegt... van een van de allerbeste albums uit de jaren 70. Silk Degrees hoorde je Boss, Kijks, en Georgia. En dan zou je wel eens gelijk in kunnen hebben met dat album. Ja, absoluut. Fijn. Um, morgen regent het. En dan niet in de zin van water, misschien ook wel... maar het regent in ieder geval economische cijfers. Want hoe ging het de afgelopen tijd? En wat zijn de voorspellingen voor de korte termijn? Morgen zullen die cijfers gepresenteerd worden door het CBS en het CPB. Um, aan, ik spreek Ivo Arnold, hoogleraar Economie in Rotterdam. Goedenavond, meneer Arnold. Goedenavond. Ja, het is eigenlijk de vraag of Nederland groeicijfers kan presenteren. Dat is, hoe, hoe zal het gaan lopen morgen? Ja, ik, ik denk dat uh, de economen van de Nederlandse banken... die hebben al wat voorspellingen gedaan, dat die ja. toch gelijk krijgen... dat Nederland nog blijft achterlopen op de rest van de eurozone. In de rest van Europa zie je wat prille tekenen van herstel... Men verwacht dat eigenlijk voor de eurozone voor het eerst weer eens een, een positief groeicijfer krijgen voor het tweede kwartaal. Mm -hmm. Industriële productie in Europa is toegenomen. En het sentiment bij het Europese bedrijfsleven is echt veel beter dan een tijdje geleden... als je bijvoorbeeld kijkt naar de inkoopmanagersindex. Maar voor wat Nederland betreft is de zaak toch nog steeds wat, wat minder. Laten we eens van buiten naar binnen werken in dit geval. Laten we eens kijken naar de landen om ons heen. Ik hoorde inderdaad, wat u net ook zegt, voorzichtige geluiden van herstel... Uh, klein beetje groei. Uh, landen die dan weer een beetje aan het bovenop, bovenop aan het komen zijn. Uh, hoe, hoe, komt, hoe komt dat? Ja, ik denk kijk, de, de beste performance wordt natuurlijk door Duitsland geleverd ja. hè, met een hele sterke groei van de industriële productie uh, en die hebben toch niet uh, de problemen die wij hier in Nederland wel hebben. Hè. Ze hebben geen huizenmarkt die in elkaar is gezakt. Je ziet daar dat de koopkracht van de consument zich veel beter heeft ontwikkeld dan in Nederland, ook omdat daar geen beleid is geweest van lastenverzwaringen. Uh, dus uh, betere binnenlandse bestedingen, gecombineerd met de goede exportperformance van het Duitse bedrijfsleven, geeft een heel mooi beeld daar en dat kunnen wij niet naapen. Frank Frankrijk is ook licht optimistisch, bent u het daarmee eens? Nou Frankrijk loopt toch nog wel achter, uh, beduidend achter bij uh, Duitsland hoor. Uh, Industriële productie in Frankrijk is bijvoorbeeld wat gezakt. Dus dat is echt een groot verschil tussen die twee landen. Mm -hmm. En uh, als we Duitsland niet zouden hebben dan, dan zouden de eurozone gewoon nog steeds in een recessie zitten. Het is voor ons als klein land en exporterend land natuurlijk heel belangrijk om te kijken naar die landen om ons heen. Laten we dan nu eens, uh, uh, laat zeggen, laten we in ons eigen land gaan kijken. Wat zouden, wat zouden de oorzaak Want het verbaast ons eigenlijk allemaal dat we zo achterblijven. Tenminste, mij verbaast het wel. Verbaast het u? Nee, omdat we toch in, uh, in Nederland een balansrecessie hebben. Hè. Dat is een dat noemen we dat. Dat betekent dat de vermogens van niet alleen de banken, maar ook van de huishoudens. Uh, ja, dat die heel erg onder druk zijn komen te staan tijdens de crisis. En een hoop gezinnen hebben te maken met rechtsschulden op hun hypotheek. En dat betekent dat er tijd nodig is om je vermogen te herstellen. Hè, om weer te sparen, om je hypotheek af te lossen. Uh, daar is tijd voor nodig. En dat betekent dat het herstel heel langzaam gaat. En voeg daarbij het beleid van de regering, wat toch gericht is op uh, snelle tekortreductie. om aan die 3% norm te voldoen uh -huh. met lastenverzwaringen en bezuinigingen. En dan, dan is het gevolg dat de consumptieve bestedingen gewoon heel zwak maar ik proef daaruit dat u, dat u het beleid wat onze regering op dit moment toepast... om ons uit de crisis te trekken niet helemaal het juiste vindt? Nee, maar daar hebben natuurlijk veel economen al kritiek op gehad. En ik persoonlijk zou liever hebben gezien dat ze een, een andere mix hadden gekozen... van minder lastenverzwaringen in het verleden in de eerste kabinet de Rutte... en meer uh, doorpakken op de hervormingen. Hè, dit kabinet heeft natuurlijk wel hervormd. Het huidige kabinet op de woningmarkt, de hypotheekrente aftrek. Maar dat had wat vermer gekund. Of zijn ze gewoon te laat? Ja, idealiter. Als je, als je vijf jaar geleden had geweten hoe het zo, uh, zich had kunnen ontwikkelen... dan had je natuurlijk een heel ander beleid gevoerd. En wat, wat voor beleid zou dat geweest, had dat geweest moeten zijn? Ja, toch, toch minder die, die lastenverzwaringen proberen de binnenlandse consumptie te ontzien. Uh, en, en eerder uh, de uh, hervorming op de woningmarkt uh, uh, aanpakken. Ik denk dat dat een hoop onzekerheid uit de lucht had genomen in een veel eerder stadium. En dan had die recessie niet zo lang hoeven te duren. En dan hadden we ook niet achter hoeven te lopen op de rest van Europa. Nou, nou is dat een conclusie die u trekt en met u nog mede-economen. Uh, um, maar er staat wel een enorme bak bezuinigingen op stapel. Dus het beleid zal niet, lijkt er niet, niet op dat. Wat heel erg gaat veranderen. Wat zouden nee. daar, zou daar de gevolgen van kunnen zijn? Ja, dat betekent dat we voor, voor de, het komend jaar te maken hebben met het uh, nieuwe pakket van de regering. Hè. Uh, Dijsselbloem heeft gecommitteerd aan 6 miljard uh, extra bezuinigingen om te voldoen aan of in de richting te gaan van de norm uh, van Brussel, de 3 ja. De uh, laatste berichten zijn dat er wat bovenop komt ja, om ruimte. Te maken, 8, uh, ja. <laughs> ja, 8 miljard, om nog wat ruimte te maken voor extra investeringen. Uh, ja, op, op zich is het logisch dat uh, als, je, als je wil investeren in de economie, en je wil je toch houden aan die 6 miljard uh, van uh, Brussel, ja, dan moet je ergens anders geld vinden. Dus dan zal het bezuinigingsbedrag hoger uit kunnen pakken. Het is nu nog een beetje onduidelijk waar die extra investeringen dan precies in gaan zitten. Um, ja, misschien dat dat uh, de bouwsector bijvoorbeeld zou kunnen helpen. Maar dat hangt een beetje af van de aard van die investering. Maar het, het klinkt, als ik naar u, goed naar u luister, klinkt dat niet als, als de deus ex machina die ons uit de crisis gaat trekken, die ja, extra 2 miljard... Ik vind het een beetje rompompen. Eerst belast je de burger heel erg en dan ga je weer wat teruggeven in de vorm van extra investeringen of misschien wat koopkrachtverlichting voor de lagere inkomens om de PvdA tevreden te stellen. Ik had liever gezien dat men in een veel eerder stadium de keuze had gemaakt voor de echte hervormingen mm -hmm. en de lastenverzwaringen zoals de btw-verhoging niet had doorgevoerd. Maar dat, is, maar dat is terugkijken. Laten we zeggen, ja. vanuit de situatie kijkend waarin we nu zitten, wat zou u als vooraanstaand econoom dan als oplossing aandragen? Ik, ik denk ja. nog steeds dat de hervorming, hervorming van de woningmarkt onaf is. Dus ik zou nog steeds graag zien dat men op het gebied van de hypotheekrenteaftrek echt een, het afmaakt door duidelijke keuzes te maken rond de aftrekbaarheid. Bijvoorbeeld het behandelen als vermogen en dus het percentage van 30% daarop toe te passen. Uh, ik denk dat veel mensen uh, in de woningmarkt nog steeds denken... dat het uh, einde van de hervorming op dat gebied nog niet in zicht is. Dus duidelijkheid scheppen op het gebied van de hypotheekrente aftrek... is denk ik toch nog steeds het belangrijkste op dit moment. En herstelt dat dan het consumentenvertrouwen? Nou, niet onmiddellijk. Um, maar als je, als je dat kunt koppelen met rust op andere uh, beleidsterreinen... En, en dat je allerlei maatregelen die nu worden genomen... om maar op de korte termijn te voldoen aan de 3%-norm. Dat is het pakket van, uh, van maart met mm -hmm. nullijnen voor ambtenaren... Uh, geen inflatiecorrecties en, en noem maar op. Dat zijn allemaal kunstgrepen om maar te voldoen aan de 3%-norm. Uh, en die zijn niet zo fraai. Kijk, je kunt de, de leraren, de onderwijzers en de mensen in de zorg... wel op achterstand zetten, maar op de lange termijn... moet je die toch een beloning geven die concurrerend is met de private sector. Anders krijg je daar geen goede mensen. Dus dat, dat lijkt me geen houdbaar en dan kun je beter het beleid op het gebied van de woningmarkt houdbaar maken. Um, vandaag bereikt ons ook het bericht dat econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman van zich laat horen. Hij vergelijkt de recente economische prestaties van Nederland met die van België. En als ik het uh, als, als leek mag vertalen, heeft, hij, hij zegt hij, eigenlijk, eigenlijk hadden we het moeten doen zoals België. En dat was eigenlijk helemaal niks doen. We hadden het eigenlijk moeten laten gaan. Wat, is uw, wat zijn uw gedachten daarbij? Ja, Kijk, als je geen regering hebt, dan kan die regering natuurlijk ook geen schade aanrichten. Dus, dat dus is daar, heel scherp geconstateerd inderdaad. Ja. Daar heeft hij wel een punt. Uh, ik, ik vond het een, een grappige column van hem. Uh, het is niet helemaal een juiste vergelijking. Uh, België heeft natuurlijk niet de crisis op de huizenmarkt die wij hier hebben. Ze hadden ook niet de boom in de huizenmarkt die wij hadden. Dus Ze hebben ook niet de hypotheekschuld. Uh, de woningmarkt wordt daar heel anders gefinancierd. Dus de vergelijking gaat niet helemaal op. En ik denk dat uh, het huidige kabinet wel degelijk een aantal stappen heeft gezet op hervormingsgebied, woningmarkt, op pensioenleeftijd. Kan altijd beter en fermer, maar je hebt wel een regering nodig... om dat soort stappen te zetten. En wat dat betreft hebben de Belgen toch in de hele tijd... een regering gehad die helemaal niets heeft gedaan. Nee, toen die kon ook niks, want er was niks, inderdaad. Goed, hartelijk dank voor de toelichting bij dit onderwerp. Meneer Arnold, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedenavond. Graag gedaan, goedenavond. Vanuit haar eerste bandje Room 11 via Schradinova... nu opererend onder haar eigen naam Janne Schra... hoorde u met Different. Volgende week de twintigste zal ze hier live optreden in het oog. En dat is altijd sensationeel mooi, kan ik vertellen. Ik ben een groot fan van deze dame. Door naar Hillary Clinton. Zij was minister van Buitenlandse Zaken onder president Obama... maar zag af van een tweede termijn. Ze was klaar met de politiek, althans, dat dachten sommigen. Eh, Anderen dachten van niet. Willem Post studeert voor instituut Klingendaal... De Amerikaanse politiek. Goedenavond, meneer Post. Wat dacht u Go zelf toen zij afzwaaide? Ja, ik dacht, dat moet ik nog wel even zien, dat mm -hmm. Hillary uh, ja, zich wel terugtrekt... en uh, wat gaat reizen, he, zo privé, mm -hmm. helemaal achter de schermen. Ja, dat, dat hele beeld is natuurlijk uh, veranderd nu. Want ze geeft uh, speech na speech en het gaat wel degelijk over de politiek, hè? Ja, zijn, zijn dit van die politieke dieren die, die eigenlijk nooit kunnen afzwaaien... omdat ze daar eigenlijk heel diep van binnen keihard aan verslaafd zijn misschien? Ja, net werd al eventjes de, de carrière benoemd hè, van Hillary. Ja, als je zoveel jaar uh, in, in, in de krochten van de macht zit... Ja. Hè, en als, als ex-first lady en natuurlijk ook uh, destijds in Arkansas... speelde mm -hmm. ze wel een belangrijke rol... En, en als senator en minister van Buitenlandse Zaken. En, en dan wetend dat je echt een kans hebt in 2016... Hè, vanwege alles wat je gepresteerd hebt... En, ja, dan, dan, dan is dat bijna een magneet. Dan ja, kan je dat bijna niet loslaten, nee. Nee, en dat vinden ook de mensen om haar heen. En misschien ook wel veel Amerikaanse vrouwen... Hè, die Hillary in 2008 massaal hebben laten vallen <coughs> Pardon, voor, uh, voor Obama. Ja, en nu misschien wel zoiets hebben van... Nu een vrouw. Nu is er toch echt een kans op uh, Madam President. Yes. En, ja, je ziet al Emily's List die campagne gaat voeren voor Hillary. Zo'n vrouwenbeweging die heel belangrijk is. Dus Het is wel heel vroeg hè? nu. al. Ja, ja dat is dat zeker. Dus, ja. dus bij het afzwaaien geen twijfel gehad. En inderdaad, ze is als een idioot aan het speechen overal en nergens. Gisteren in San Francisco. Ja. Uh, in welk kader was haar speech gisteren in San Francisco? Ja, zij, uh, zij hield een uh, toespraak voor de American Bar Association. Zeg maar, de, de, de, ook de juristen van Amerika. Ja, en dat, dat was ook een, een vrij felle politieke uh, toespraak... Uh, gericht tegen de uh, wat meer conservatieve republikeinen... Hè, die ze ook al betichten van uh, ja, eigenlijk van verkiezingsfraude... dat het uh, moeilijk werd gemaakt voor de uh, met name arme Amerikanen... om te gaan stemmen met registratie en zo. Dus het leek wel alsof Hillary... Ja, al een beetje die progressieve kant uit gaat. Wat je wel vaker ziet, dat je je achterban mobiliseert. Mm -hmm. En uh, ja, dit was eigenlijk een schot voor de boeg. En, maar ze, ze gaat nog meer van die toespraken houden. Ja, laten we eens even kijken. Gisteren, ging ze, gisteren legde ze uit waar ze het over gaat gaan oh ja. hebben. Laten we even luisteren. Over de komende maanden zal ik een serie van speeches. die op vragen zoals deze. Vandaag, de assault op de Next Volgende maand zal ik over de balans. And transparency necessary in our national security policies. And later in the fall, I'll address the implications of these issues for America's global leadership and our moral standing around the world. Dat klinkt uh, hoogdravend en als een plan. Ja, nou het is inderdaad, het was ook wel scherp geformuleerd. Hè? Ja. Want uh, ze wilde eens dus eventjes vertellen wat ze ervan vindt. Hè, van alles wat met privacy van de burgers te maken heeft, waar natuurlijk heel veel kritiek op is. En ook, ook in, in de progressieve achterban van Hillary. Hè. Je moet toch uh, niet een overheid hebben die je voortdurend maar controleert. Dus het, het, het, het lijkt alsof uh, Hillary ja, de burgerrechten nu centraal stelt. En ze gaat het over de buitenlandse politiek hebben. Het wereldleiderschap van Amerika. Ja, dat klinkt niet als iemand die zich verstopt in de sport. School nee, en, precies. en zich terugtrekt. En ze speelt er eigenlijk een beetje mee, want als haar gevraagd wordt... maar gaat u het doen? Zegt ze, nou, ze heeft vorige week in Canada gezegd... Uh, het zou zo fantastisch zijn als er een vrouwelijke president voor de <laughs> eerst komt. Bent u dat dan? En dat daar zeg, zeg ik geen antwoord op. Ja, <laughs> nee. Ja. Ja. nee. Nou, zoals je net zei, ze komt, ze komt al vroeg in actie. Is dit ook een, een, is het ook een strategische zet van haar om ook haar mogelijke tegenstanders... al wat eerder uit de tent te lokken? Om te kijken tegen wie ze het uiteindelijk op zal moeten gaan nemen? Ja, het is, het is eigenlijk een spel van ik ben er wel degelijk. Ik, ik, ik ga niet tot het uiterste om, om nu al te zeggen dat, dat ik kandidaat ben. Hè, maar ze, ze kiest echt een, een plek in, in de politiek voor zichzelf. En dat betekent bijvoorbeeld dat potentiële tegenstanders, eh, zoals Joe Biden... Hè, de, de huidige vicepresident. Mm -hmm. Wat toch altijd een, nou ja, een mooie positie is om, om te gaan voor het presidentschap als Obama vertrekt. Ja, kijk, die arme Joe Biden. Die moet volgende week al naar Iowa. Januari 2016 pas is daar zeg maar even de eerste voorverkiezing. Ja, Biden moet dan ook van zich laten horen van ik ben er ook nog. En die gaat dan biefstuk eten met een, een lokale uh, senator. Om maar zijn grote belangstelling voor de mensen in Iowa te tonen. Ja, dat komt dat Hillary is nu zo in de spotlight. Als je niks van je laat horen, ja, dan, dan ben je misschien een beetje weg... in de, in de beeldvorming richting uh, 2016. Ja. Dus het spel is al een beetje op de wagen. En, en, en Hillary speelt ermee en de andere kandidaten moeten wat van zich laten horen. Nou, er vallen de twee namen. Clinton, daar hadden we het over, en Joe Biden komt langs. Uh, Hillary is 65, Joe Biden is 70. Als wij daar in Europa over denken, denken we... nou, ze we zijn wel aardig op, aardig op leeftijd. Ervaren natuurlijk ook. Maar uh, uh, hebben zij straks wel kans tegen... als stel dat er een hele jonge, flitsende Republikein het, uh, uit de hoek komt... Hebben ze daar, maken ze daar überhaupt kans tegen? Ja, zo Mark Rubio, of nou ja, Chris Christie is wel wat ouder. hoogt hmm. ook wat ouder hè, bij de Republikeinen. Ja, weet je, in Amerika is het toch zo dat, uh, uh, dat ouderen in het arbeids ook op belangrijke posities, doorgaan, al of niet noodgedwongen... tot, tot diep in de zestig, begin 70. Mensen worden steeds ouder. Uh, dus ik vind het eigenlijk geen issue... Ronald Reagan uh, was zelfs nog wat ouder toen hij aan het presidentschap begon. Het gaat uiteindelijk om je fysieke conditie, hè, je, je geestelijke conditie. En uh, ja, dat is toch nog niet zo aan die leeftijd gebonden. Dus ik, Amerikanen beginnen al gauw over leeftijdsdiscriminatie. Het is in Europa inderdaad uh, een, een issue en allerlei commentaren. Maar, maar in Amerika toch Doet dat niet en, de zaken? Nee, en Hillary wordt steeds jonger. Ze komt zelfs op, uh, op televisie hè, met, met, met een serie. Ja, als het maar daar wil ik het inderdaad net even over hebben. Want de Rep <laughs> het lijkt erop alsof de Republikeinen overtuigd zijn van haar kandidatuur. Want die hebben de rem erop gezet en bezwaar gemaakt tegen een serie over haar leven. NBC, Fox zouden dat willen maken. CNN zou een documentaire willen maken. En dan gaan ze voorleggen. Is dat strategie? Wat is het? Ja, het is, het is toch wel even heel erg serieus nemen... Uh, dat, dat Hillary uh, uh, ja, ervoor zal gaan. En, en ja, eigenlijk toch ook een beetje de angstkaart. He. De voorzitter van de Republikeinse Partij heeft enorm uitgehaald... en heeft gezegd, als het werkelijk waar is... He, dat NBC en, en, en, en CNN... He, respectievelijk een miniserie van vier delen... en een documentaire van twee delen gaan maken... waardoor Hillary uh, wordt uitvergroot... en het is eigenlijk gratis uh, campagnezendtijd... ja, dan, uh, dan zullen we ze terugbetalen, die twee omroepen, want uh, dan uh, zullen wij geen toestemming geven voor de presidentiële debatten. Okay. Nou, dat is natuurlijk een flinke klap, maar dat, dat betekent dat het toch wel erg uh, hoog allemaal wordt opgenomen. Maar daar gaan ze er dus ook vanuit dat er niks vervelends over Hillary te vinden is, want het zouden dus ze in die dramaseries natuurlijk ook naar voren kunnen brengen, dan zou het misschien helemaal niet zo positief voor haar kunnen zijn. Nou ja, je kunt je ook wel voorstellen dat de schandalen die er zijn geweest... dat die even de revue passeren. Ja, toch? Maar, maar ja, feit is natuurlijk ook wel dat als je Hillary onder een vergrootglas legt... ja, alles is eigenlijk al een beetje gezegd en geschreven... wat, negatief, uh, wat negativisme betreft. Ja... ja. En de kracht van Hillary is toch dat ze reuze populair is. Dus ja, als je een evenwichtig beeld uh, uh, toch wil brengen, dan zal zij haar voordeel daar wel bij halen. Dus wat dat betreft begrijp ik. Uh, ja, de, de, de kijk de de de ja, ja, ja, wel. het Nou, het duurt nog even, maar het spel is volledig op de wagen. Even met, met een post. Ja. Dankjewel. Ja, hoor, dankjewel.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 Now, new york's my home new york's my home after a roller coaster town or even york's garland Jeffries. elle n'est pas un accident het is een crisis van een systeem. dan kwamen de ze even tot de schuldencrisis van de staat. Die stieven we elkaar in procentjes over. We vormen de crisis. We zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. Maar de oude manieren die hebben tot deze crisis, kunnen niet staan. De eurozone-crisis, het oplossen daarvan, dat wisten we, dat vraagt tijd. tijd. Tijd, tijd en crisis. In onze zomerserie over succes in het buitenland... waarbij we onze correspondent hebben gevraagd op zoek gaan, te gaan... naar een ondanks alle financiële ellende winstgevende bedrijfstak... is het vandaag de beurt aan onze man in, in Indonesië. Michel Maas, goedenavond. Hallo Michel. Ja, hallo. Ja. Hoi, je hoort mij. Hoi. Er zit ja? natuurlijk wat vertraging, maar je zit aan de andere kant van de wereld. Wat, wat, wat, doet, het, wat, doet, het, wat doet het goed in, in Indonesië op het moment? Nou, wat het hier goed doet, is moslimmode. Die doet het ontzettend goed. Vijf jaar geleden had je hier nog niks. Toen had je alleen van die grauwe doorsnee hoofddoekjes. Maar dat is nu heel snel aan het veranderen. Je ziet overal modeboetiekjes opduiken. Modeontwerpers hebben zich erop gestort. En dat slaat aan. Want in Indonesië zoeken moslimvrouwen duidelijk... naar een nieuwe, veel kleuriger identiteit. De modeshow begint. Dit is niet Milaan of Parijs. Dit is Jakarta, waar 85 van de bevolking moslim is. De modellen zijn hier dus van top tot teen bedekt. Geen been komt bloot, geen schouder is te zien. En zelfs de hoofden zijn helemaal ingepakt. Maar wat zijn ze mooi. Dit hier is echt de oud couture. Maar dan met lange mouwen. Wearing hijab is me Je draagt geen hoofddoek omdat iemand zegt dat het moet. Niemand heeft me dat gezegd en ik draag hem als een verplichting aan God. Zo was het. Maar die tijd lijkt in Jakarta definitief voorbij. De moslimvrouwen geloven nog wel in God, maar ze willen er tegelijk ook mooi uitzien. Wat vroeger een ordinaire hoofddoek was, is daarom nu vervangen door een stijlvolle, kleurrijke hijab. Dus de de, de, de moslimmode is in. En de hoofddoek is hot, zegt een medewerker van het Vrouwenblad Nova. Indonesische vrouwen hoeven niet meer bang te zijn dat ze er met een hoofddoek niet goed uitzien. Nu kunnen ze er zelfs mooier uitzien. Talkshows en modewinkels trekken duizenden vrouwen naar de moslim fashion dagen in Jakarta. Ze zijn blij met de nieuwe trend. Alles lijkt ineens te kunnen. Veel nieuwe ontwerpers, zoals bijvoorbeeld Erin Ugaru. Zijn ontwerpen vliegen de deuren uit. Kebetulan Erin Ugaru ini. Erin bestaat pas twee jaar, maar in die twee jaar hebben we al veel beroemdheden aangekleed, staan we in tijdschriften en doen we mee aan modeshows zoals deze. majalah Pelangi, saya muslim fashion designer. Dian is een bekende jonge ontwerpster. Volgens haar is de doorbraak vooral te danken aan het voorbeeld van een groepje zelfbewuste jonge moslimvrouwen, de hijabers. Dat was een groepje jonge moslimvrouwen die onderling ideeën uitwisselden over stijlvolle hoofddoeken en kleren. Ze werden een soort rolmodel en veel vrouwen deden ze dat. Dankzij de modieuze hijabers draaien boutiques en online winkels op volle toeren. De omzet is in vijf jaar tijd vertienvoudigd. De jonge Indonesische ontwerpers blaken van zelfvertrouwen. Er komen mensen uit het buitenland om hier kleren te kopen. We weten dat Parijs de modehoofdstad van de wereld is. Maar wij willen dat Jakarta het wereldcentrum voor de moslimmode wordt. Michel Maas dus bij de Muslim Fashion Days in Jakarta. Michel, ja, hoe, ziet, hoe, ziet die, hoe ziet het eruit? Want je vertelt dat er heel veel kan. Is het, moet ik aan een, een hele exorbitante kleuren en uitdossingen denken... of valt dat wel mee? Nou, het kan allemaal, zoals ik zeg. Ja. Het is, uh, je, hebt, je hebt echt uh, hele mooie uh, lange jurken met lange mouwen... Uh, die je ook op een, op een Parijse modoshow niet zouden misstaan. En uh, de hoofdbedekking, ja, dat is niet meer een hoofddoek... maar dat, soms tulbanden. Uh, je hebt ook uh, hijabs. Dat zijn uh, verzamelingen van kleurige doeken allemaal om en over elkaar heen. Het is bijna niet te beschrijven. Het is, uh, ja, er, er wordt echt werk van gemaakt. En inderdaad, alles kan. Naast mij in de studio zit CM Tip. Zij is modeontwerpster en eigenaar van een ontwerpstudio in Amsterdam. En gespecialiseerd in Arabische haute couture. couture. <laughs> um, Indonesië, je hoorde net Michel Maas. Is, is dat ook een groeimarkt voor jouw bedrijf en ontwerp? Ja, zeker. dat uh, is wel de bedoeling. Ja. Ik bedoel, we zijn het net aan het ontdekken en uitvinden. Maar goed, uh, we hopen daar wel inderdaad een slag te kunnen gaan slaan. En moet ik dan denken aan, aan, aan laten we zeggen, meteen de hele ranges van, van de hoofddoeken tot aan hijabs en, en alles? Of probeer je te concentreren op één ding om mee te beginnen? Uh, om mee te beginnen, concentreer je ons echt op de kaftan en een soort top die we, uh, we hebben ontwikkeld. Uh, maar goed, uh, als de handel bij de hoofddoeken ligt, dan gaan we voor de hoofddoeken. Kijk, handel is handel. <laughs> laten we eens even bij de kaftan beginnen, want het uh, is een mooi woord. En sommige mensen zullen weten hoe dat eruit ziet, maar wat is een kaftan? Het is een uh, van oorsprong uh, nou ja, Turkse gewaad, maar inmiddels is het een, een Marokkaanse jurk. En de uh, Marokkaanse jurk. Is lang, heeft lange uh -huh. mouwen. En die wordt geaccentueerd door een riem om de taille Om er enigszins uh, wat vorm aan te kunnen geven. Is het voor mannen en vrouwen? Of die alleen voor... uh, nee, de kaftans als die uh, zeg maar nu is is voor vrouwen. En de mannen hebben ook een soort gelijk iets. Heeft een andere naam. Een jabador. Een jabador, kijk dan. <laughs> um, ja, laten, we het even terug, laten we het even terugnemen naar de, naar de hoofddoekjes. Want daar is nogal wat, mo, daar is, daar is nogal wat mode in wereldwijd, zie, ja. zie ik. Uh, maar hoe, hoe komt het dat de, dat de hoofddoek onderdeel is geworden van, van, de, mode, van de modewereld? Kijk, ik denk dat. Uh, ik hoorde Michel het net al zeggen dat in de afgelopen jaar de kleur. Uh, zeg maar dat het eerst een grauw doekje was ja. en nu iets anders. Ik denk dat het gewoon een algemene ontwikkeling is. Waarbij je gewoon ziet dat. Uh, er een nieuwe generatie is voor wie fashion heel erg belangrijk is. Uh, mensen die reizen wereldwijd. Dus de jonge generatie in Indonesië. die ziet ook heel veel. en die denkt, hé, hey, ik vind fashion gaaf. En dat betekent dat dat niet vanaf mijn. Uh, nou ja mijn hals tot en met mijn been is, maar mijn hoofddoek hoort daar ook bij. Dus dat is ook een stukje fashion. En dat betekent dat het niet meer iets is zoals... ik gaf het voorbeeld al eerder als een jas die je aandoet... en twee keer per jaar wisselt. Nee. Maar iedere outfit heeft een andere sjaal. Dus dat is handel, want ze moeten iedere keer iets anders op. Of ja, niet. precies. En gewoon, gewoon, er is echt mode in. Ja, ja. Um, wat, wat is bijvoorbeeld nu heel hip? Uh, dus de... Ik uh, nee, gaf het net een naam, maar de tulband. Dat ja. is echt helemaal hip en happening. En dat zie je hier in Nederland ook al steeds meer. Mannen en vrouwen? Uh, nee, alleen vrouwen. Alleen vrouwen? Ja. Kijk. En misschien een man dat wel doen? maar ik heb het nog niet ja, gezien. Hoe ziet dat eruit? Uh, nou, het is in plaats van... Kijk, wij zijn heel erg gebend dat om het hoofd zit... en dan onder de hals wordt vastgeknoopt, om zo maar te zeggen. Ja. Dit is niet zo. De hals is vrij. En het gaat juist de lucht in. Dus een beetje de... Nou ja, wat je nu nog ziet, misschien de India, zoals de heren de ja. tulband dragen. Dat is het. Even een stomme vraag, want, of misschien geen stomme vraag, maar mag, mag het? Want, uh, uh, en, en waar ligt, waar ligt daar de, de grens? Wie bepaalt of dat mag? Dat is een natuurlijk, hele stomme vraag. Nee. Nee, maar er, zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk een soort van regels. Van, het gaat natuurlijk om haarbedekking, dat is het belangrijkste misschien. Maar, ja. maar vindt iedereen het leuk als daar zo mee geëxperimenteerd wordt? Mm, nou, ik, niet iedereen vindt het leuk. Dat is gewoon een, uh, een duidelijke antwoord, lijkt mij. Ja. Echter, je ziet dat die grens die is heel lastig om te bepalen. Want men heeft al uh, nou ja, echt uh, jaren, en ik kan wel zeggen eeuwenlang een discussie over wat dat nou betekent die bedekking. En uh, nou, in Indonesië zijn ze daar gewoon al iets vrijer in. Uh, ik bedoel, uh, Indonesië heeft een ander idee daarbij. En dus, uh, of het mag, weet ik niet. Maar het kan zeker. En je ziet dus inmiddels ook in Nederland dat die je tulband... Uh, nou ja, voet aan grond begint te krijgen. Je ziet het ook in Londen. En, uh, dus of het mag, weet ik echt niet. Maar ik weet dat het kan. Gaan we even naar Indonesië. Michel, uh, die, die vrijheid die de, de, de Indonesische vrouw... zich daarin permitteert, hoe, hoe wordt dat in Indonesië ontvangen? Nou, dat wordt eigenlijk heel goed ontvangen. Er is nog geen enkel protest tegen geweest. Dus niemand vindt het verkeerd. En er wordt ook heel goed op gelet, heb ik gemerkt op die uh, fashion days, uh, dat het voldoet aan de regels. Dus dat het alles bedekt wat bedekt moet zijn. En dat doen ze dan wel zo op een manier uh, die ze zelf mooi vinden. Ik zag daar zelfs een jonge vrouw die liep met een zelfontworpen, zelfgemaakte plusje hoofddoek met tijgerprint. Ja, dat, uh, ja dat kan. <laughs> dus uh, ja, zijn, er, zijn er is ook, geen enkel protest tegen. Zijn er in, in, in Indonesië ook van die... we hebben natuurlijk uit de modewereld, kennen wij de Karl Lagerveld... De, de, de excentrieke modefiguren, lopen die er in Indonesië ook rond? Nou, excentriek natuurlijk uh, ietsje minder. Maar uh, ja, ze lopen hier zeker rond. Je hebt hier uh, modeontwerpers uh, van, van allerlei soorten. En uh, ook in de moslimmodewereld zijn die niet anders dan in de rest van de modewereld. Dat, uh, uh, ja, het, het zijn de designers. En meestal zijn het nog mannen ook in Indonesië. Dus... Hmm. Uh, uh, het, het verschilt wat dat betreft niet van de rest van de modewereld. Nee. Laten we eens gaan naar de ontwerpen zelf gaan, CM, want jij, jij ontwerpt. Uh, waar moet je rekening mee houden als je voor een moslimmeisje of voor een moslimvrouw gaat, gaat ontwerpen? Hoe, hoe ver kan jij, dan vraag ik je persoonlijk, ja, hoe, kan, hoe ver kan jij daarin gaan? Uh, nou, wij hebben dat uh, om nou, anderhalf jaar geleden ik meegemaakt. We hebben een show gedaan waarin we voor een gedeelte de hoofddoek hebben geprobeerd te introduceren. of nou ja, te implementeren in ja. mijn collectie. Uh, nou, ik vond daarbij dat ik er echt rekening mee hield. Maar goed, zelfs daar struikelden mensen over. omdat ik bijvoorbeeld kant had gebruikt. Nou, dat is enigszins doorschijnend. Uh, ik vind dat je ver kan gaan zolang je nou, aan de wens voldoet. En, uh, Want het gaat om lichaamsbedekking, ja. haarbedekking lichaamsbedekking. Maar mag je dat bijvoorbeeld zo strak maken... dat je de vrouwelijke vormen, die zo prachtig zijn... dat je die ook daadwerkelijk kunt onderscheiden? Uh, nou, ik uh, heb het zo gedaan dat je het kan onderscheiden. Mm -hmm. Omdat ik nog steeds vind dat het... Uh, nou ja, dat het mag. Dat het mag, ik kan. Nee, maar goed, ik vind echt heel. Dat is echt gewoon persoonsgebonden. Ik vind gewoon persoonlijk dat soms iets helemaal bedekt kan zijn en nog steeds onwijs tekenend en iets helemaal niet bedekt kan zijn en nog steeds supermooi is. Dus ja, daar kan gewoon echt over getwijfeld worden. Ik vind nogmaals dat dat gewoon moet kunnen. Blijft het feit dat lichaamsbedekking moet... dus blote schouders en, en, en korte rokken tot o, net onder de knie... of boven de enkel zul je misschien uh, niet, niet tegenkomen? Nee, dat is een beetje een rare contradictie. Dan dat moet je kunnen. ook niet kiezen voor die hoofddoek. Duidelijk. Hartstikke goed. Siam en Michel, dank jullie wel. Graag gedaan.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 Het gevoel dat dat vogeltje er altijd zal zijn in Blackbird van de Beatles. Aandacht nu voor een echte stripheld. Uh, goedenavond, Jaap Toornaar zit hier tegenover me, docent klassieke talen Leiden en schrijver van het boek Asterix: De Vrolijke Wetenschappen. We gaan het hebben over Asterix. Um, laten we hier eens mee beginnen, want literatuurliefhebbers kunnen meestal de eerste regels van bijvoorbeeld de Avonden van Reven of de Donkere Kamer van Damocles wel citeren. Kunt u de eerste regels van het eerste album van Asterix opdreunen? Dat leek ons nou eens een leuke openingsvraag. Uh, um, welkom, uh, ik zal mijn best doen. Zo'n 2000 jaar geleden was heel Gallië, zo heette Frankrijk toen, bezet door soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Heel Gallië? Nee, een klein dorpje bleef moedig weerstand bieden tegen de overwinnaars. En ik zover. vind het prachtig. <h eyesight> ik doe het u niet na. Um, Asterix-deskundige, want dat bent u. Hoe, hoe, hoe word je dat? <fiegt> ja, als je leraar Latijn bent, dan uh, kijk je naar de Romeinen... en uh, je hebt met kinderen te maken en de brug is al gelegd. eigenlijk. Uh, dan vragen ze meneer, klopt het wel? En uh, Dan ga je daar eens <fiegt> over uh, nadenken. en Dan klopt er verrekt veel, moet ik zeggen. Ik zou me ook zo kunnen voorstellen dat je het daarbij pakt... Als, als, aus, als, als kenner van de, van de klassieken de erbij pakt en denkt, nou, wat kinderachtig... Nee, nee, dat nee. is het niet. Helemaal niet. Het is geweldig. Uh, van die oorlog tegen de Galliërs kennen we alleen het bericht van Caesar Vanuit de literatuur, De Bello Gallico. En uh, nu is het vanuit het uh, Gallische of Franse perspectief. En dan zie je juist gewoon een gewoon dorpje. En niet zo'n macho wereld veroveraar. Met de visboer. Ook al is die vis niet altijd zo vers. Maar. Uh, ja. uh, <laughs> en de toverdrank natuurlijk. Nee, het is, en een uh, kwelende Bart die altijd ondersteboven in een boom eindigt. Ja, bij het banket, ja. Ja, precies bij het banket. Um... Wat was uw eerste kennismaking met Asterix? Ja, bizar. In mijn jonge jaar heb ik het gemist. Ik las alleen de Donald Duck. En dat nog stiekem ook. Hm. Want ik zat op het gymnasium. <laughs> maar als student in Duitsland met een koor in een bus op weg naar Italië... was ik vergeten een boekje mee te nemen. En iedereen smeet met citaten. En ze zeiden, jij doet Latijn en je hebt nog geen Asterix. Dus bij de tankstations werd er een gekocht. Bij het volgende één, met het volgende één. Dus behalve de Messiah van de Hendel hadden we allemaal Asterix op schoot. De bij de, de ja. ja. Wat leuk, wat een, wat een mooie aanleiding. En We hebben u nu uitgenodigd aanleiding van de tentoonstelling Asterix en Obelix... met de Franse Slag in het Stripmuseum in Groningen. Die begint morgen. Um, wat, wat is dat voor tentoonstelling? Hij is leuk. Uh, vooral de tekenaar, want u weet... Asterix en Obelix is door twee mensen gemaakt. Ja. Goscini de humorist en uh, tekenaar Udezo. Udezo leeft nog, die is 86. En uh, eigenlijk draaien de panelen rondom het kunnen... van deze geweldige tekenaar. Onderverdeeld in bijvoorbeeld bewegingen, sfeerplaatjes... Uh, Karikaturen, uh, imitaties van schilderijen, uh, dat soort dingen. Dieren, heel veel dieren zitten op de achtergrond en zo. Uh, het leven van Udense komt met name naar voren. tekent hij nog? Hij ja, heeft uh, iets in zijn gerichte Reuma of Parkinson of zoiets. Nee, hij tekent eigenlijk niet meer. Hij uh, heeft de laatste jaren de grove ontwerpen nog gemaakt met potlood. En die werden door de mensen van de studio ingeïnkt en nee, ja. gekleurd. En heeft het nu overgedragen. Er komt een nieuwe Asics uit binnenkort, uh, in oktober, aan twee nieuwe mensen gaan we het zo meteen over hebben. Want u gaat, ik, ga het, ik wil het eerst nog even met u over uw lezing in Groningen hebben. Ja. Want ik neem aan dat dat niet zozeer over de tekeningen gaat... als wel over de verhalen. Ja, eh, ik ben een beetje gevraagd vanwege die Franse slag. Ja. Uh, ik heb uh, altijd het Franse origineel bekeken. Humor vertalen van een taal naar een andere taal is verrekt ingewikkeld. Gouchini was helemaal gek op woordspelingen. Dat maakt het nog ingewikkelder. En het is nog beeldgebonden ook een stripverhaal natuurlijk. Dus uh, dan ontdek je dat een vertaler soms helemaal niks kan met een, uh, een grap een woordspeling, die moet hij laten liggen en dan wil hij ergens anders scoren, bijvoorbeeld. En dat is uh, heel leuk. Gaat er veel mis in de vertaling van het Frans naar het Nederlands? Ja, het ergste, maar dat moet, moet ik eigenlijk niet vertellen. Jawel, dat moet u wel ja, vertellen. Okay. Het ergste, dat het makkelijkste woord in het Frans, oui, wordt ergens in het Nederlands met oei vertaald. Oh, echt? Ja, ja, spijt me. <laughs> dat is ook een mooi. Dat gaan we in Frankrijk eens in, pra in praktijk brengen. Ja. Oei. Ja, um, de, de vertalingen, zijn die sinds de eerste uitgave hetzelfde gebleven, eigenlijk? Of is daar nog veel aan het gesleuteld? Nee, uh, eerst uh, kwam in 1960 al uit. En wie de eerste Nederlands vertaler was, is mij onbekend. Ik ken de naam Frits van der Heijden, die doet het vanaf uh, het vijftiende avontuur ongeveer 1968. En uh, wel bijzonder is dat in 2002 en later uh, de eerste tien albums opnieuw zijn vertaald. Okay. Door diezelfde Frits. Omdat jeugdtaal, kindertaal, uh, heel erg snel uh, verandert. Het woordje onwijs betekent in 1960 dat je weinig IQ had. <laughs> en uh, het is in de jeugd natuurlijk onwijs gaaf geworden. En het woord gaaf is ook weer een woord met een andere betekenis. Ja. Heeft het helemaal hertaald, ja. Betekent dat, dat dat ook consequenties heeft voor de Franse oerversie? Veranderen daar ook dan dingen in of niet? Nee, de plaatjes die zijn heilig, daar moet je vanaf blijven. Ja. Uh, trouwens, wel heel leuk een Duitse vertaling. waar een vloekende Romeinse soldaat uit het Eerste Legioen. die heeft zo'n tekstballon met een kruis. En de tolk, misschien kent u hem wel, die gaat het naar het gotisch vertalen. En die maakt in de Franse versie van het kruis een hakenkruis. Dat mocht in de Duitse oh, oh. vertaling niet. Nee, nee, dat werd opeens grr in plaats van een kruisje. Ja. <laughs> nou, u zei net al binnenkort komt er een nieuw album. Um, komt, er, komt er dan ook op vertaalgebied weer, weer een verandering? Gaan er nu weer andere mensen met vertalingen aan de gang? Uh, de Nederlandse vertaling heeft uh, Frits gedaan. Die mag er helemaal niks over zeggen. Die zit er altijd onder een uh, geheim. Een embargo. Embargo, en ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, uh, het, het nieuwe is dus dat uh, meneer Uday zo het nu heeft overgedragen aan weer een koppel. En dat is leuk. Uh, Goscini is al lang overleden. Die man van de humor. Sinds 1977. Maar nu is er een nieuw span. En dat is dus wel spannend inderdaad. Ja. En, en wat, wat gaat het worden? Want ik, ik heb uit Betrouwbare Bron begrepen dat u al wel een beetje meer weet dan wat ja, u nu vertelt. Ik weet het wel een klein beetje. Ja. <laughs> uh, we gaan weer naar het buitenland. Uh, een van die leuke dingen van is dat de Britten en de, de, de Zwitsers en de Spanjaarden op de hak worden genomen. Wij zijn nog gespaard gebleven. Ook nu. We gaan naar Schotland. Oh. De Picten heet het volk. En we gaan uh, Monsen van Loch Gekomen, een of andere liefdesaffaire. Ik vermoed dat whisky de nieuwe toverdrank daar wordt en meer weet ik niet. Precies, zuinigheid, en, uh, zuinigheid whisky en de schotse oh ja, ruiten. Ja, oh ja. precies. Uh, en dan tot slot, is het een strip voor oudere jongeren of uh, is het ook nog leuk voor, uh, voor de hedendaagse jeugd? Nou, ik heb contact met de hele Mijn leraartje, ja. brugklassers, die, die verslinden het gewoon. Aan het eind van de proefweeks, ze kijken proefwerk niet goed na... om zo gauw mogelijk de asterix te mogen lezen. Nee, dat is van alle tijden. En, en u blijft het herlezen en herlezen en herlezen. Ja, en, en dingen erbij ontdekken nog steeds. Ik ben nog niet klaar. <laughs> nog zeker nee, niet zeker klaar. Niet. Nou, <laughs> hartelijk dank daarvoor. En uh, een, een, een mooie lezing toegewenst. Ja, dat, dat wordt lachen. Heel goed, heel goed. Het is vijf voor twaalf. In de serie... Oogtipparade. Dat bedoel ik. In de serie Oogtipparade. Tips van kenners. Welk boek moet u nog lezen? Welke films en toneelstukken mag u niet missen? Welke tentoonstelling schreeuwt om een bezoek? En welk album moet u nog kopen voordat deze zomer voorbij is? Hein Jansen, goedenavond. Hallo. Dag Hein, theaterrecensent van de Volkskrant. Ja. Laten we het over het toneel hebben, want daar weet jij alles van. Welk toneelstuk moeten wij absoluut gaan zien? We uh, zien met z'n allen het toneelstuk Happy Days. Een toneelstuk van Samuel Beckert. Uh, wat gespeeld gaat worden de komende weken tot uh, begin september in Zeeland. In het inmiddels beroemde en zeer leuke Zeeland nazomerfestival staat dit stuk Happy Days met uh, in de hoofdrol actrice Marlies Heuer. Uh -huh. En waar, waar, waar gaat het stuk over? Uh, het stuk gaat over. Het uh, is eigenlijk één lange monoloog van een, van een vrouw. Die, uh, die, uh, het is een merkwaardige setting. Ze, zit, ze is ingegraven, dat schrijft Beck het heel uh, precies voor. Tot haar middel in een berg zand. En ze praat en ze praat. Maar zoals mensen soms praten, om, om dingen die uh, uh, vervelend zijn niet onder ogen te zien. Uh, het stuk gaat over ouder worden. Het stuk gaat over eenzaamheid. Maar uh, het is geen heel treurig stuk, want het heet niet voor niks Happy Days. De deze vrouw die in die bergzand zit. Die bergzand staat dan voor ja, de gevangenis die we allemaal ervaren... als je ouder wordt en minder dingen kunt en je geheugen afbrokkelt. En zij probeert gewoon uh, de moed erin te houden. Ze probeert met kleine dingetjes uit haar handpas, uit haar uh, herinneringen... uit haar leven, probeert ze uh, het publiek te vermaken, uh, dingen te vertellen. In het tweede deel van het stuk zit ze ingegraven tot aan haar nek. En het enige wat ze nog kan bewegen zijn haar uh, oog en haar mond. En dan wordt het stuk natuurlijk zwartgalliger. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, het leven van haar loopt ten einde... en uh, uh, er valt niet veel meer mooiers van te maken dan het is. Buiten gewoon moeilijk spelen, lijkt me dat. Alleen met je hoofd. Ja, dat uh, is ook echt voor topactrices die ook weten wat taal is... die, die de tekst van Beckett als een soort muziekpartituur uh, kunnen spelen... die muzikaliteit in hun stem hebben... en Daarom is die keus van Marlies Heuyer zo goed. Uh, want dat is een actrice die is, uh, de afgelopen jaren in een aantal grote rollen... Uh, niet heel, heel erg bekend bij het grote publiek, maar bij het theaterpubliek wel. Ja, Vorig jaar won ze nog de Theodoor voor een mooie rol. En... Zij kan dat. <laughs> ja. en je vuur spat er weer vanaf. We gaan de voorstelling bekijken. Dankjewel, je ja. Oké. Okay. Goed zo. Uh, dat was het wat mij betreft. Graag tot de volgende keer. Morgen zit hier Rob Trip. Een hele mooie nacht.